Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt een wetsvoorstel van VVD en CDA om gewapende particuliere beveiligers toe te staan op koopvaardijschepen. De Vereniging van Reders pleit al jaren voor goede wetgeving voor beveiliging aan boord tegen piraten op zee. Nu mag alleen Defensie de schepen bewaken. In de praktijk om reders de regels door onder buitenlandse vlag te varen of door de beveiligers niet aan boord te nemen maar er in bootjes achteraan te sturen. Regeringspartij D66 en een deel van de oppositie zijn tegen het plan. Zij vinden dat de macht bij defensie moet blijven en dat alleen de marine geweld mag gebruiken. Het Openbaar Ministerie eist tegen vier verdachten celstraffen tot zeven jaar voor grootschalige mensensmokkel. Ze zouden tegen betaling honderden Syrische vluchtelingen vanuit Italië, Hongarije en Oostenrijk naar Nederland en andere landen in West-Europa hebben gehaald. De hoofdverdachte is een man uit Eindhoven die zelf als vluchteling naar Nederland is gekomen en een verblijfsvergunning heeft. Hij zou in een jaar tijd 100.000 euro hebben gekregen op deze manier. De rechtbank doet volgende maand uitspraak. De VVD sluit niet uit dat de partij na de gemeenteraadsverkiezingen... lokaal gaat samenwerken met de PVV. Volgens fractievoorzitter Dijkhoff ligt het niet voor de hand... maar moeten lokale VVD'ers dat zelf beslissen. De VVD kondigde voor de Kamerverkiezingen van vorig jaar aan... dat ze niet in één kabinet wilde met de PVV. Dijkhoff kan zich heel goed voorstellen dat plaatselijke vvd lijsttrekkers ook niet in een college van BMW met de PVV willen... maar hij vindt dat de landelijke VVD dat niet moet voorschrijven... Eerder zei ook het CDA dat het samenwerking met de PVV aan lokale afdelingen overlaat. D66 sluit coalities met de PVV uit. Het weer, af en toe regen. Vannacht komt de temperatuur nauwelijks onder de...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 Welkom terug bij het tweede uur van geen Lompen, maar zware metalen. En we openen het tweede uur met Camelot, met de grunt van Shagrith. Jawel, de voorman van Dumbo Borgir. En uh, het nummer heette March of Mephisto en komt van het album The Black Halo. Een themaalbum dat gaat over Goethe's Faust. We gaan... We blijven dan inderdaad ook een beetje in Duitsland. We gaan naar Avantasia, een rockopera supergroep. Of project is misschien een betere benaming. Bekend om zijn themaalbums en gastvocalisten, Waaronder Alice Cooper en Sharon van der Nadel. Het album Ghostlights uit 2016. Gaan we luisteren naar het nummer Master of the Pendulum. En de vocalen worden... Uh, worden gedaan door Marco Gitala en inderdaad van Nightwish. Avantasia. When a wall in dreams, right from wrong, dwelling a wrong, turn the wheel, something's reaching out. De volgende is Black Label Society. In 1998 opgericht door Zack Wilde. Recht toe, recht aan heavy metal. Niks meer, niks minder. Van hun album, The Blessed Hellride, gaan we luisteren naar Funeral Bell. Van recht op en neer, heavy metal, gaan we naar heavy metal slash metalcore. Chimera bent uit de VS 1998 opgericht en van hun album uit 2013, Crown of Phantoms is hier wrapped in violence. Define us. And now your back's against the wall, the burning flame will forever divide us. Welcome to the separation. Say goodbye to your generation. No era of domination. Life is chaos wrapped in violence. Welcome to the celebration. Say goodbye to your generation. Life is chaos wrapped in violence Thank you today we're here to see Your cloudy days will forever define us And now your back's against the wall Your out of here, will forever divide us Welcome to the separation Say goodbye to your children Oudje. En echt een oudje. ACDC. Uit 1978, het allereerste live album. En dat was If You Want Blood, you got it. En uh, dit album is nog met Bon Scott. Dus de, de, de oude schreeuw. En uh, van dit album gaan we luisteren naar Let There Be Rock. Live. <lacht> CDC. samen met bands als Iron Maiden zetten ze het nieuwe genre, uh, genaamd uh, metal, op de kaart. En uh, de volgende, waar we naar gaan luisteren, komt uit Duitsland. Uh, het is Halloween, en met een E geschreven, Halloween. En van hun album Ride the Sky, en dat is een uh, best-of-album... Gaan we luisteren naar A Million To One. Al in 1980 begonnen met uh, behoorlijke stevige heavy metal. Bekend om een harde, bombastische sound. En ze hadden de bijnaam als de loudest band on the planet. Ik kan het bevestigen, want ze waren in staat om 130 dB uit te sturen. En dat is behoorlijk pijnlijk als je op de verkeerde hoogte van de bassen staat. Dat kan ik u verzekeren. Van het album Louder Than Hell is hier. Today is a good day to die. even iets heel anders doen. Een tijdje geleden had ik een uh, oproep geplaatst op onze Facebook pagina voor lokale en natuurlijk ook nationale bandjes, beginnende bands die uh, met hun metal genre uh, een podium willen. En uh, ik heb inmiddels een uh, aantal bestandjes binnengekregen en een van die bestanden die ga ik u zo laten horen. Uh, ze komen uit Friesland en uh, de band heet Harry Jassers. Voor degene die het Fries niet zo beheersen, uh, in goed Nederlands vertaald is het zoiets als Red Dat is het echte niet. We gaan luisteren naar een zeer verdienstelijke cover van Ace of Spades. Ja. verdienstelijke cover van Ace of Spades. En nogmaals, ook via deze weg een oproep aan alle regionale en als je toevallig luistert nationale beentjes die graag een podium willen, ik bied dat graag. Voorwaarde is wel dat er een goede geluidsopname is. En dat mag een mp3 zijn, dat mag een cd zijn en je mag het ook op een stikje aanleveren. En uh, als je wil weten waar je dat naartoe moet sturen, kijk dan even op de pagina van Geen Lompen, maar er Zware Metalen op Facebook. Dan komt het helemaal voor elkaar. We gaan uh, naar Zweden. Jawel. En dat is de band uh, Amonomarf. Bekend om hun uh, toch wel een steeds doorlopende thema van viking en vikingen en de Noordse mythologie. Van hun album Twilight of the Thunder God is hier het titelnummer. Met een blik op de klok uh, zie ik dat we alweer aan het laatste nummer zijn toegekomen. Ik heb u niet eens alles kunnen laten horen wat ik u wilde laten horen. Maar geloof me, dat blijft staan tot volgende week. Dus u krijgt dat echt, echt, echt, echt allemaal nog te horen. Children of Bodem, afkomstig uit Finland. Een mix van melodische death, power en trash metal van hun album Are You Dead Yet? is hier het titelnummer. Are you dead yet? En uh, wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende. En stay metal.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 Your move, got your drop. It ain't nothing like my son, but it do sound like fun What that song you got in your headphone? Can I listen to me some? I know you think I'm a little different, but I'm still somebody's son. Where you go and what you drink, it cannot have me one. It's all boy, it's all good, it's all bueno, Bon Let's go.